4 uur. Het NOS-journaal. Freddy van Tijn. Bij LTO Noord in Zwolle hebben zich meer dan 100 veehouders gemeld... die collega's in het noorden willen helpen. Ze bieden stalruimte aan aan veehouders die hun boerderij moesten ontruimen... vanwege de dreigende derkdoorbraak bij het Eemskanaal. LTO is heel tevreden over de grote solidariteit onder de boeren... en zoekt nu naar grote stalruimtes op een niet te grote afstand van Groningen. De provincie Groningen heeft de hulp ingeroepen van de luchtmacht om het hoge water in kaart te brengen. Een F-16 met infraroodcamera's vliegt over het gebied rond het Eemskanaal en het Winschoterdiep, om te zien of de bodem is verzadigd door het hoge water en of de dijken het gaan houden.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 Door de gunstige banencijfers daalde de werkloosheid en die is sinds februari 2009 niet meer zo laag geweest in de VS. De daling van de werkloosheid is vooral positief voor de Amerikaanse president Barack Obama. De strijd tegen de werkloosheid is een van zijn belangrijkste prioriteiten dit verkiezingsjaar. De Nederlandse bischoppen hebben Wim Eik geluk gewenst met zijn benoeming tot kardinaal. Eerder vandaag werd het nieuws bekendgemaakt door het Vaticaan. De 58-jarige Eik is momenteel aartsbisschop van Utrecht... en als zodanig is hij al de hoogste rooms-katholieke geestelijke van Nederland. Hij ligt bij het grootste deel van de gelovigen in zijn aartsbisdom niet goed. Velen zien in hem een koele saneerder... die bijna zonder kritiek de besluiten van het Vaticaan uitvoert. De creatie van een kardinaal, zoals het Vaticaan de benoeming noemt... is een pure privézaak van de paus. Alleen hij beslist wie de eer te beurt valt. Het weer. Vannacht valt op verschillende plaatsen regen. Morgen wordt een onstuimige dag met regelmatig buien. In de middag breekt af en toe de zon door. ADB verkeersinformatie Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Beverwijk en Heemskerk, twee kilometer. De Renault met pech is de linkerrijstrook dicht... Dan de A20 van Gouda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. Staat 6 kilometer file. staat helemaal stil, want de weg is bij Nieuwerkerk aan de IJssel helemaal dicht. U wordt er langs geleid via de af- en oprit. Het is beter om om te rijden. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Den Haag over de A12 en de A13. Het NOS Radio 1 Journal. Bert van Sloten en Robert Meder. Een hele goede middag. Het water staat centraal vandaag. Het wassende water, maar er kan weer gespuit worden. En het bevroren water in Boedapest, waar de EK-schaatsen wordt verreden. Vandaag is het Ladies' Day. En verder aandacht voor het feit dat steeds meer recreatiewoningen worden opgekocht. Maar dat gaat niet altijd vrijwillig. En het proces van Jorrel van der Sloot in Peru is begonnen. En Nederland heeft er een kardinaal bij. Bischop Eik wordt tot kardinaal gecreëerd. Zo noemen ze dat in de katholieke kerk. Maar eerst het schaatsen in Poedewest. de EK Allround. We gaan contact zoeken met uh, Sebastian Timmerman en Erben Weddemars. Erben, welkom terug. Ja, dag. Dankjewel, <laughs> dankjewel. Ja, zo lang geleden. Ik heel veel zin in. Ja, dat, uh, dat is gelijk al in je eerste drie woorden te horen. Ja. <laughs> uh, als het goed is, zijn ze al begonnen, Sebastian. maar er is nee. enige vorm van vertraging, geloof ik. Ja, nog voordat het toernooi uh, goed en wel begonnen is, hebben we al vertraging. Vijf minuten over. Nou, dat zou het over een minuut moeten zijn uh, op, mijn, uh, op mijn klokje. En dan moeten we gaan kijken naar de Duitse Isabel Ost... die dan dit 37e Europese kampioenschap bij de vrouwen moet gaan openen. Maar diezelfde Isabel Ost die is nog altijd aan het inrijden. In trainingspak en wel gehuld. Dus die maakt nog niet echt aanstalt om richting die start te gaan. Hier in Budapest, op dat prachtige buitenbaantje... waar het heel langzaam donker begint te worden. De schemering valt in. Het is onbewolkt. Dus we kunnen de bijna volle maan... Uh, uh, zien staan aan de hemel. Die kijkt op ons neer. En als we recht voor ons uitkijken, dan zien we dat prachtige slot. Dat kasteel. Vaida Hunyat heet dat. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat uh, gebouwd is tussen 1896 en 1908. Het is de derde keer dat we hier te gast zijn trouwens. Voor een Europees kampioenschap. De eerste keer was in 1895. Dus toen moest dat kasteel nog gebouwd worden. Toen wonnen Noor. Alfred Nijs. Daarna waren we in 1900 hier te gast. En nog een keer 1909. En natuurlijk elf jaar geleden met het WK all Toen Rintje Ritsma hier won. Dat was een gedenkwaardig toernooi. Want dat was het toernooi toen het wel lente leek. En toen konden we alleen maar ochtends vroeg en s avonds laat schaatsen. En won Rintje Ritsma in het pikke donker. Uiteindelijk de strijd van uh, It's Posma in dat algemeen klassement. En de Ritsma zijn vierde en, zoals we nu weten, zijn laatste wereldtitel all-round. Nu zijn we dus terug voor dat Europees kampioenschap. En jullie zeiden dat het is Ladies Day vandaag. We rijden dus de twee afstanden bij de vrouwen waar Martina Sablikova haar titel verdedigt. Zij samen met Claudia Perstein en Irene Wüst de favoriete is. En wij inderdaad zien dat Isabel Ost richting de startstreep gaat. En Erben, het sfeertje, een buitensfeertje hangt er al wel echt een beetje. Dit is... Het schaatsen zoals het ooit bedoeld is, hè? Ja, dit is inderdaad de schaatsen zoals het, zoals het uh, hoort. Uh, het zit redelijk vol. Uh, ik denk, voor mij komen er morgen nog iets meer supporters nog. Maar het ziet er wel mooi uit. Het is mooi dat het nu al iets later begint, want het begint echt donker te worden. En ja, ik, heb er, uh, ik heb er heel veel zin in en het ziet er ook allemaal mooi uit. Uh, ik ben wel blij dat we binnen zitten, want het is buiten wel guur. Hoor. Het waait hier heel erg hard en dat zal we ook wel heel veel invloed hebben op, uh, op de wedstrijd. We gaan dat strakjes zien. Isabel Ost, die uh, is uh, in ieder geval begonnen. Laten we dan die rit nog eventjes uh, dadelijk uh, die tijd uh, uh, meegeven. Het Europees kampioenschap is begonnen hier op de buitenbaan van Budapest. We hebben ook nog onderneers. We komen zo bij de mannen terug daar in Budapest. We gaan even naar het noorden van Nederland. De druk is daar een beetje van de ketel. Aan de Waddenzee, vlakbij de grens tussen Groningen en Friesland... staan de spuissluizen van het Lauwersoog. Die konden vandaag een tijdje open toen de Waddenzee laag genoeg stond. Gaat een uh, knipperlicht aan? Is dit de verlossing? Inderdaad, ze komen in beweging. Ze komen in beweging. Ja. Oh, kijk, de, de deuren gaan los nou. Ja, ja omhoog.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 En dat betekent dat er dus nu inderdaad gespuit wordt vanaf het Lauwersmeer. Een delegatie van de gemeente hier, u bent de burgemeester? Gemeente De Marne. Komt kijken hoe hier de spuissluizen eindelijk open gaan. Want dat kon steeds niet, waardoor het water binnen kan zakken. Hoeveel? Hoeveel kunt u kwijtraken, weet u dat ongeveer? Ik kan maar verwachten dat er niet zo heel erg veel gespuit kan worden. Maar ik denk een centimeter of tien. En dat betekent dat nu toch de ergste druk van de ketel is. Je stond echt te wachten om te kijken wanneer die sluis eindelijk open kon? Ja, ik wist dat het ongeveer deze tijd zou gebeuren. Zo rond een uur of half één... En uh, ja, dan is het ook wel fijn om te zien dat inderdaad nu het water stroomt. Je kunt ook zien dat uh, hoe verder ze opengaan, hoe sterker die stroom richting de Waddenzee wordt. Er komen ook allerlei mensen op af. Vooral daar beneden aan de landzijde, waar je al dat water de sluis in ziet kolken. Het gaat echt heel hard. Het is echt prachtig. Prachtig? Ja, vind ik. Wat is er zo mooi aan? Dat de provincie een beetje lucht krijgt? Nou, ook om het woeste water te zien vind ja. ik gewoon geweldig. Ik vind het heel ja. mooi. Nou, die boeren zijn er niet zo blij mee met al dat water. Daar kan ik me best in denken, maar wij vinden het wel heel mooi. Ja. Nu het wegstroomt, is het mooi bedoelt ja, u? Ja, schitterend. Komt u kijken of het ook echt weggaat? Ja. Had u al natte voeten? Ik niet. Het stroomt hard. Ja. En dit was wel even nodig. Zeker weten. Ja, ik ben gewoon even benieuwd hoe dit eruit ziet. Het <laughs> nou, gaat hard, dat ja, water. best wel. Bij u thuis ook uh, in de pinari, of niet? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Veel mensen wel in de omgeving? Ja. En dan is dit een soort verlossing, hè? Dat water zien wegkolken de zee in. Ja, het ziet er uh, heel bijzonder uit allemaal. <laughs> ja. Arike Thompson van het waterschap Noordzeilvesten. Hoe groot is voor u de opluchting dat het water eindelijk naar buiten kan, de zee in? Groot, ja. ja. Biedt het ook echt soelaas of is het uh, een hele kleine tijdelijke verlichting? Nee, het is een, uh, het is een grote verlichting. Er gaat 20 centimeter uh, op dit moment uh, van het water waterniveau af. Hier in het, hier, het Lauwersmeer, in de... hebben ze daar langs het Eemskanaal er ook wat aan. Uh, niet hier, maar ook daar uh, lijkt het dat, we, dat er geloosd kan worden. Dus ook daar zal de druk uh, van het kanaal afgaan. En hoe lang kunnen deze sluisdeuren in de hoge stand blijven hangen, nou, open nog, blijven staan? Nog een uur ongeveer. En dan gaan ze weer dicht. En dan hebben we een volgend tij. En in het volgende tij uh, kunnen we vijf, uh, is naar verwachting 15 miljoen kuub water kunnen we weer kwijt. En wat betekent dat, dat voor die sloot en kanalen? Nou, dat er nog weer steeds meer uh, druk van de kanalen, van het uh, van de water afgaan, want dan zakken we uh, nog uh, ongeveer 60 centimeter. Wat betekent dit voor uh, het uh, verdere perspectief van de komende dagen? Dit betekent dat wij weer in uh, normale vaarwater komen, uh, dat wij uh, onder uh, de fase van echte zorg dat we daar komen. En uh, dat we weer goed de balans op kunnen maken. Dat we kunnen zien waar staan, wat is er eigenlijk allemaal gebeurt. En dat we weer rustig kunnen ademhalen. Goed nieuws vanuit het noorden van Nederland, vanuit Groningen. Opgetekend door Martijn van de Wiel. Bij een zelfmoordaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Contact met Midden-Oosten correspondent uh, Sander van Horen. Uh, Sander, een zelfmoordaanslag. Het gaat steeds meer op een burgeroorlog lijken. Ja, dit is precies waar iedereen bang voor was natuurlijk. Dat... Er steeds meer geweld beide kanten opgebruikt te worden. Want dat is wat de Syrische staatstelevisie, waar die beelden te zien zijn, heel duidelijk zegt. Dit is een terroristische aanslag. En die beelden, ja, het zijn verschrikkelijke beelden uit elkaar gereden auto's. Op een gegeven moment een busje te zien uh, waar alleen nog wat politiehelmen en schilden uh, in liggen. En, en vooral heel veel bloed. Het zijn gruwelijke beelden. Ja, want wie was het doelwit? Het is dus niet helemaal duidelijk. Er zijn dus politiemensen uh, om het leven gekomen, maar ook gewone burgers. De aanslag is gepleegd in een uh, centrale wijk van Damaskus. En ja, het lijkt er dus op dat het gewoon het doel had, zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En wat minder één specifiek doel. Dus het is ook nog niet duidelijk uit welke hoek de aanslag komt, mag ik aannemen dan? Nou ja, de Syrische staatstelevisie is er heel duidelijk uh, over. Die zegt: dit zijn terroristen. En dan refereren ze aan een aanslag twee weken geleden, ook in Damaskus. Uh, en daar zei de Syrische televisie van, daar zit al. Achter, en dat was ook een zelfmoordaanval Zie je er ook heel veel doden bij. Maar de Syrische oppositie zei toen: meteen, nee, het regime zit er zelf achter. Die willen doen alsof ze het op moeten nemen tegen terroristen. Om het zo aannemelijk te maken dat ze zelf harder op inhakken. Ja, en dan komen er ook nog, zander verwarrende berichten over die waarnemers he, van de Arabische Liga. Die zouden zijn ja. beschoten door regeringstroepen. Is er al enige helderheid over? Nee, het is tot nu toe maar één televisiezender die het uh, meldt, Al Arabiya, ja, En uh, het, zou, het zou vanmorgen vroeg gebeurd zijn. En ik, ja, ik weet je, ik kan me er in zover iets bij voorstellen dat er zitten gewoon sluipschutters. Dat we, horen we van meerdere kanten. En op afstand is gewoon niet duidelijk te zien uh, wie er nou precies rondloopt. Die waarnemers die lopen wel rond in die oranje versjes, Die heb je vast al een keer gezien op, uh, op beelden. Maar. Ja, of ze die ook aan hadden, of ze daadwerkelijk beschoten zijn... en of dat dan inderdaad door het Syrische leger gebeurd is door scherpschut. Dus het is op dit moment heel erg onduidelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat die waarnemers nu denken, weg hier. En er is sowieso natuurlijk al heel veel discussie over het nut van die waarnemers. Ik bedoel, er zijn al tegen de 200 doden gevallen terwijl die waarnemers in Syrië waren. Dus het geweld hebben ze niet kunnen stoppen. En daarnaast zegt de Syrische oppositie dat ze hun werk niet serieus kunnen doen. Dat ze veel te veel aan de leiband van de regering moeten lopen, met andere woorden... De discussie over die waarnemers, over het nut daarvan, die was er al. En als ze inderdaad beschoten zijn, dan zullen ze zelf ook aan het twijfelen slaan. Ja, lijkt me een groot probleem voor de Arabische Liga die die waarnemers naar Syrië heeft gestuurd. Ja, en waar, de, de, de Arabische Liga zit sowieso met een probleem. Omdat ze eigenlijk helemaal niet hard willen optreden tegen Syrië. Het is een groot en belangrijk lid van uh, die club van de Arabische Liga. Ja, en als die waarnemers vaststellen dat er inderdaad dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen... Wat moet je dan als Arabische Liga? Moet je dan nog meer sancties nemen? Er zit eigenlijk niemand op te wachten. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. In Peru begint op dit moment het proces tegen Joran van der Sloot. Zo duidelijk meer van onze correspondent Mayon van Rooyen. En dan de verkeersinformatie. Wijnald aan, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een aantal files, het zijn er niet veel... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar staat 4 kilometer bij Hoogmade. Er is een spoedreparatie op de A9, Amstelveen naar Alkmaar. Bij Heemskerk 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En op de A20 is veel vertraging vanuit Gouda. Na een ongeluk, bij Nieuwerkerk aan de IJssel 6 kilometer, de weg is daar dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Den Haag over de A12 en de A13. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Robert Meder en Bert van Sloten. In Lima, de hoofdstad van Peru, is zojuist het proces tegen Joram van der Sloot begonnen. Van der Sloot wordt verdacht van moord op. Op de 22-jarige Peruaanse Stephanie Flores-Joran. Dat zou gebeurd zijn in mei vorig jaar op een hotelkamer... na een partijtje poker in de stad. Correspondent Mayon van Rooyen volgt voor ons uh, de zaak. Mayon, de grote vraag is, is Joran er zelf bij? Ja, ja dat zijn de berichten. Dat, uh, het, het, het, ongeveer nu gaat het proces van start... in de rechtszaal van de gevangenis waar hij zit. En uh, ja, alles uh, staat klaar om te beginnen. En veel mediabelangstelling? Joh, man, hou op. Het is een uh, uh, <laughs> ja, uh, soort uh, WK-voetbal daar. De hele buitenlandse pers is er, Nederlanders natuurlijk, maar vooral ook veel Amerikanen. Vanwege uh, ja, die betrokkenheid uh, van uh, Joran van der Sloot bij de verdwijning van Natalie Holloway. Vijf jaar, precies vijf jaar voor de moord op Stefanie Flores. Vertel eens wat over die advocaat van, van Joran. Wat is dat voor iemand? Uh, ja, het is al de, de, de derde, meen ik. Ik houd het niet helemaal bij. Maar het, is een, het is een, uh, een, staat goed aangeschreven in, uh, in Peru. En uh, het laatste nieuws wat via CNN komt... Uh, is dat die advocaat Luis Jiménez zou hebben gezegd... dat uh, vandaag in de rechtszitting Joran van der Sloot... schuld zal bekennen, uh, de uh, ten volledig zal ja. accepteren. Die ten is... Moord uh, met. Moord. En daar is. is 15 jaar. Of. Sorry. Daar is 25 jaar voor gevraagd. Plus diefstal. Waar 5 jaar voor gevraagd is. Door het Openbaar Ministerie. Dus uh, 30 jaar al met al. Yeah. En dat zou een, een laatste. Last minute, zeg maar. Strategiewijziging zijn. Uh, om alles eerlijk te bekennen. Yeah. En uh, dan zou hij strafvermindering kunnen krijgen. Goed, het nieuws is dat het proces is begonnen op dit moment. Dankjewel, Marion. Gaan wij naar Boedapest naar Diana Valkenburg. Die wordt bekeken door Sebastian en Erwin. En gelukkig zijn ze goed weg. En dat gelukkig, dat golf voor haar en Hege Bukkou. Want in de eerste startpoging ging het vals door Valkenburg. En Bukkou maakt een enorme misser op de eerste 100 meter. Daar heb je de wind mee. Openingen 16 en 11.23. Die 11.16 van Valkenburg is de snelste openingstijd tot nu toe. Op de kruising. Daar waait de wind vol tegen op dit baantje in Boedapest. Waar het langzaam donkerder wordt. Het lijkt wel of Bukkou daar wat meer, beter mee om kan gaan dan Diane Valkenburg, want die valt een beetje stil. En de Noorse komt onderdoor in de binnenbocht. En dan komt de Noorse ook met voorsprong het laatste rechte stuk opgereden. Valkenburg komt weer terug in de laatste 100 meter. Zo wordt het een aardig duel dat gewonnen wordt toch door Hege Bukku. En dat doet de Noorse in 41-48. Dat is ook de snelste tijd tot nu toe. En de 41-56 noteer ik voor Diane Valkenburg. Dat is de tweede tijd tot nu toe. Marie Hemmer staat op de derde plaats. 41-56, Erben, voor Diane Valkenburg. Valkenburg. Daarmee zit ze 1,3 seconden boven haar beste seizoenstijd. Wat vond je van de rit van Valkenburg? Nou, ik vond de rit uh, ja, als je kijkt naar de tijd 41-5 dat, dat zijn natuurlijk geen tijden waarbij je denkt van dit is een hele, hele goede tijd. Dus ik denk ook niet dat het een goede tijd is. Ze reed een laatste buitenbocht. En dat is toch wel een nadeel hier. Want je krijgt op de tweede rechteind krijg je de wind in één keer vol tegen. En dan moet je daar tegen de wind in en dan ga je dan heb je bijna geen snelheid meer als je die laatste buitenbocht ingaat. En dat zag je ook wel bij, bij Diana dat ze daar al heel veel moeite mee had. En, uh, daar, daar kwam ook, ook onze Noorse vriendin. Die, die, die, die maakte daar optimaal gebruik van. En die kon daardoor weer een klein beetje snelheid krijgen. En ik uh, denk dat dat, dat dat de reden is waarom Herken won. En dat, waarom Diana net niet, niet won. En dan krijgen we nu in de zesde rit. Want zover zijn we gevorderd. Ja. Van de twaalf ritten in totaal. Krijgen we de titelverdedigster aan het vertrek. Sterker nog, de dame die de laatste twee seizoenen Europees kampioen werd. En drie keer het al is geweest in haar carrière. Martina Sablikova, heb ik het natuurlijk over 24 jaar. De Tsjechische kampioen in Kolalbo 2007, in Hamar 2010. En vorig seizoen ook weer in Kolalbo. Nog niet veel gezien op de 500 meters dit seizoen. Dus ben ik heel benieuwd wat ze er hiervan bakt. Ze staat vrij hoog. Met de starthouding, maar dat mag. En ze is in één keer goed vertrokken tegen de Oostenrijkse Anna Rokita. Martina Stablikova op de eerste 100 meter rijdt zij 11.14. En daarmee is zij sneller... Dan de twee dames uit de rit hiervoor. Sneller dus dan Diana Valkenburg en Ege Bukkou. En is dat een goede openingstijd voor Sablikova. Die op de kruising een meter of tien voorsprong heeft op Anna Rokita. Rokita met de beide armen los. Uh, Sablikova linkerarm op de rug. En dan die uh, rechterarm natuurlijk loshoudend. Maar Rokita gaat wel goed mee in het spoor van Sablikova. Dat vind ik dan eigenlijk weer niet zo'n heel erg goed teken. Sablikova gaat denk ik wel de rit winnen van uh, Anna Rokita. Dat gebeurt inderdaad. En dan levert ze in de volle ronde inderdaad te veel tijd in. 41.79 komt ze op uit. En dat is de vierde tijd. 42.31 noteer ik voor Rokita. Betekent dat Bukko en Valkenburg op de eerste twee plaatsen blijven staan. En, en de, de eerste 100 meter was goed, van Sablico van toen. Ja, dat is, ze re reden best wel een goede, goede, goede opening, LF1. Maar wat ik dan niet begrijp, ze maakt in de eerste bocht een klein misje En dan komt ze daar die kruising op. En dan gooit, gooit ze één armpje op de rug alsof ze vijf kilometer aan het rijden is. En dan, je weet gewoon dat je daar heb je die wind vol tegen Dus dan moet je op ritme rijden. Dan moet je vol gas geven. Maar dan moet je niet gaan rijden alsof je 5, 5 km aan het rijden bent. En dan zie je dat ze gewoon te weinig snelheid, snelheid heeft op die laatste 200 meter. En ik denk dat ze daar ook, uh, ook verliezen. Want 41-7, laten we wel zijn, dat is natuurlijk uh, gewoon geen goede tijd. Het uh, baanrecord staat nog steeds 39-99 op naam van Annie Friesinger Die dat 11 jaar geleden reed bij dat wereldkampioenschap Allround. Een goede tijd. En dat betekende toen ook een goede basis voor Vriezingen. Voor... Uh... Ja, de wereldtitel die, die zij toen behaalde hier in, uh, in Budapest. De wind waait hard, Erben. Hoe ga je daarmee om als Ja, Je moet spelen, spelen met, met, uh, met de wind. Het, is, het waait echt hard. De vlaggen staan hier echt helemaal strak. Ik heb vanochtend heb ik, uh, hier even gereden op, op het ijs. En dacht dacht, ik ga even kijken, kijken kijken hoe dat er eigenlijk is. En dat valt echt tegen. Want je komt hier de eerste bocht uit. En dan krijg je een klap van wind gewoon in je gezicht. En dan moet je, daar, dan moet je daar gewoon ritme rijden. Je moet alles doen om... ...met ze een beetje sneller te houden in die laatste, laatste bocht. En dan moet je daar weer door om weer de laatste eind weer optimaal gebruik te kunnen maken van die wind. Het is gewoon lastig. Je moet echt schakelen. Je moet eerst van de wind af moet je energie sparen en tegen de wind in moet je gewoon heel veel energie erin stoppen. En ik denk dat met name de dames die hebben daar moeite mee... Misschien is dat ook wel de reden waarom uh, Sablikova daar gewoon heel veel moeite mee heeft. Want Sablikova, dat meisje, dat weegt natuurlijk helemaal niks. Terwijl... is wel gewend om op een buitenbaan te rijden. Ja, want mezelf. ze rijdt veel uh, in Colombo. Daar, daar traint ze heel veel. Inderdaad. Dus de, ze moet toch weten hoe het gaat, hoe het is om met ja. uh, omstandigheden om te gaan. Terwijl trouwens uh, rit 7 Graaf Servonka inmiddels is vertrokken. Maar dat moet Sablikova dus weten. Ja, dat weet ze ook wel, denk ik wel. Maar ze, maar ze weegt natuurlijk niks. Hè. En, en ze waait gewoon ja. weg. Ze zit normaal ook wel heel mooi diep. Dus misschien kan ze een beetje onder de wind doorkruipen, maar ook. Ik heb daar gereden op de tweede rechteind. Er is overal wind. Dat is dus ook niet zo als je dan kort langs die boring rijdt. Hè, dat je een beetje uit het wind kunt rijden. Overal heb je, heb je gewoon wind. We kijken dus naar Wonka die aan het einde van de kruising haar Russische tegenstander Graaf al te pakken heeft. Het is duidelijk te zien in die tweede bocht dat daar de vermoeidheid toetreedt door die tegenwind die je dan net achter de rug hebt. 41-48 de tijd van Bukhu, die gaat eraan. Want ik noteer 41-22 voor Wonka die na de de even moeite heeft zelfs om op de been te blijven. Maar 41, uh, 22 snelste ja, tijd hebben. Dat is een goede tijd. En wat opvalt is dat iedere keer die laatste binnenbocht... die is gewoon sneller. Die dames hebben gewoon veel moeite met die laatste, laatste bui buitenbocht. Dus en, uh, ja, we zullen zien... De dan we, gaan... hebben, we, hebben we slecht nieuws voor Linda de Vries. Ja, oh, en de vest van Linda de, de Vries. Die zat in, in de binnenbocht en dus moest ze eindigen in die buitenbocht. Maar ik vind Linda de Vries wel een dame die... die die hiervan houdt. Zij, zij vinden het een spelletje. Zij gaat hier gewoon, van, hier gewoon van genieten. En ik denk dat zij ook wel de schaarse intelligentie heeft om gewoon hier om te weten wat ze moet doen op die tweede, tweede kruising. We gaan het zien. 23 jaar is ze. Ze komt uit Smeelde. Ze maakt haar debuut op een uh, Europees kampioenschap allround. Ze maakt uh, überhaupt haar debuut op een uh, internationaal allround toernooi. Het ook nog nooit een wereldkampioenschap. Deze Linda de Vries, die bezig is aan haar eerste seizoen bij de ploeg van uh, Marianne Timmer. De Liga ploeg. Ze wordt hier trouwens bijgestaan door Rutger Thijssen. Die uh, iets meer thuis is op het gebied van het allrounder En haar tegenstandster, die uh, terwijl ze in één keer goed weg zijn, luistert naar de naam Katarzyna Wozniak. De Vries dus gestart in de binnenbaan. Dit seizoen gereden 40-54. Ze is goed gestart hoor. Neemt meteen het voortouw in de rit. En opent in 11 02 En 11 02 is de beste opening tot nu toe. Leek eventjes met de linkerhand richting het ijs te gaan. Maar het valt mee in die eerste binnenbocht. Nu dat moeilijke stuk op de kruising. Ze zit diep. Ze zit goed. Gaat ritmisch. Gaat ze goed heen en weer. Het verschil wordt langzaam ietsje kleiner naar Wozniak toe. Nu die tweede bocht waar De Vries dus de buitenbocht heeft. Daar komt de Poolse richting de Nederlandse landse toegereden. Maar Linda de Vries houdt de voorsprong op de laatste 100 meter en lijkt dan hier de eerste dame in de buitenbaan te zijn die de rit wint. Dat gebeurt. En in 41.33 rijdt ze net niet de snelste tijd. Ze komt daarvoor 1100 ste tekort. 41.59 voor Wozniak. Tweede tijd voorlopig achter het zijn wonka tevreden ja, over vond, Linda de Vries. Vond, ik, vond, ik vond het een goede rit. Het had een hele goede opening. 11-2, Dat is voor haar echt snel. Maar je zag gewoon op de kruising. Je zag op de kruising die polsen. Die, die liep daar gewoon echt in op Linda. En dan is Linda wel zo sterk. Ze is gewoon beter dan die Polsen, dat ze dan op dat laatste rechte eind gewoon weer wegrijdt. Maar ja, ze heeft gewoon het nadeel gehad van die van die laatste, laatste jam. Ik denk dat het wel, misschien wel twee, drie tienden scheelt. Het wordt uh, idyllischer en idyllischer hier uh, bij de op de buitenbaan van ja. Boedapest. Het kunstlicht uiteraard is ontstoken. Het wordt langzaam donker. Het is zo goed als donker. Ik vind het eigenlijk jammer. Voor mijn gevoel was het uh, elf jaar... stond dat kasteeltje waar we op uitkijken. Elf jaar geleden veel meer in de schijnwerpers dan dat dat uh, nu gebeurt. Terwijl de dames uit de negende rit, Tatjana Michailova uit West Rusland... en Idan Njantun uit Noorwegen bij uh, de startstreep staan... en zo meteen dus gaan rijden. Ik had het idee dat het allemaal elf jaar geleden nog iets idyllischer was, maar Erben, zo'n één keer in de zoveel tijd een toernooi op buiten ijs. dat moet toch gewoon kunnen? Is toch leuk? Ah, ja, dit is schitterend, maar misschien is het hier ook crisis. Misschien, misschien moeten ze zetten, zetten de lampen een uurtje later aan hier. Maar het ziet er wel echt prachtig uit hoor. Als je, als je kijkt hier omheen, al die kastelen en echt midden in de stad, hè, daar waren het, ze waar, waar het gewoon thuis op zo'n ja, Het ziet er gewoon geweldig uit. Ik vind het echt, echt leuk hier. Aan de rand van een park. Aan de rand van het centrum ook van Budapest stad. Waar het een beetje onrustig is natuurlijk de laatste tijd. Vanwege alle politieke ontwikkelingen. Onrustig is het gelukkig hier bij de baan alleen maar doorjuichen de vooral Nederlandse supporters. En Michailova in deze rit die redelijk goed vertrokken was. Valt helemaal stil op die kruising met tegenwind. En Ida toen die niet helemaal fit was de afgelopen week. En tot vorige week zondag nog aan de antibiotica zat. Pakt een straatlengte voorsprong. Ja, toen altijd wel goed trouwens op de kortere afstanden. 40-28 is haar seizoenstijd, komt ze niet aan. Maar met 41-20 legt zij wel een goede basis voor uh, dit toernooi. Vorig jaar reed ze trouwens ook al een goed Europees kampioenschap allround, want zij werd toen achtste in uh, Colalbo. En nu dus 41-20. Snelste tijd tot nu toe. Jij knikt, Erben. Misschien wordt dit wel iemand niet zozeer gelijk voor het podium, maar wel, wel iemand die daar dicht tegen aan kan gaan ja, ze zitten. Ze reed gewoon een keurig tijd. Mooie te te te techniek had ze. Een mooie lange slagen, Maar weer de laatste binnenbochten. En dan zag je weer op die kruising hoe snel ze daar, de, daar naar, naar, naar haar tegenstander toe reed. En And dat dan wordt nu natuurlijk wel mooi, want nu wordt het de rit, hè? Ja, nu wordt het uh, de rit der Ritten tussen de, de, de enige de de dame die uh, er 11 jaar geleden bij dat WK bij was. Claudia Perstijn, uh, 39 jaar inmiddels. En Irene Wust. Die uh, 24 jaar is. 15 jaar leeftijdsverschil tussen uh, deze twee uh, klasbakken. Want dat zijn het natuurlijk allebei. Perstijn werd Europees kampioen Allround. Uh, drie keer in haar carrière. Wust was het één keer. En Wust heeft dadelijk die tweede binnen de bocht, Erben, ja. waar jij het de hele tijd over hebt. is even kijken of ze in ieder geval in één keer goed weg zijn. Toch een beweging te zien bij Claudia Perstein, maar ze worden weggeschoten door de starter. En nu eens kijken. Claudia Perstein over de eerste 100 meter. Ietsje beter dan Wies ja. dus, lijkt het wel. Inderdaad, Perstein pakt de voorsprong. 11.75 om 11.82. Nee, Wies moet 10.75 uh, om 10.82. Heel goed, Erben. Ik zag even een kleine onbalans in de eerste bocht bij Wies. Nu moet ze op de kruising de armen losgooien. Dat doet ze. En dan in de richting rijden van Perstein. Dat doet ze ook. Perstijn heeft meer moeite met de tegenstand dan Irene Wust, Die nu de winnenbocht induikt en hier dan het verschil moet gaan maken. Daar komt Wust onder doorgereden bij dat vak waar het wat Nederlandse supporters zitten. En nu de laatste 100 meter. Irene Wust gaat hier een tikje uitdelen aan Claudia Perstijn in de rit winnen. In 40.22 de snelste tijd. 40.67 is de tijd van Claudia Perstijn. 40.22 dan pakt ze omgerekend naar de 3 kilometer. 2,7 seconden op Claudia Perstijn. En als ik kijk naar Sablikova, dan moet die straks op de 3 kilometer omgerekend al 9 seconden en 14 tienden van een seconde goed maken op Irene Wust. Dus kunnen we zeggen, Erben, dat Wust goed begint aan dit Europees kampioenschap. Ja, Wust rijdt een heel goed rondje. Ik, ik vond het wel verrassend dat, dat Claudia Perstein met haar 39 jaar gewoon voor lag op, op, de, op de 100 meter. Dus ze opende sneller dan Irene Wust. Maar met, het, met die laatste binnenbocht en een prachtige kruising van, de, van Irene ze er weer gewoon goed heenrijden. Dan pakt ze nog een halve seconde en ik denk dat het, uh, dat het leuk is. Maar ik denk niet dat op deze afstand nu het verschil gemaakt is. Dat je nu kunt zeggen van, nou Irene heeft nu zo'n fantastische uitgangspositie. Hiermee gaat ze wel eventjes Europese kamp, kampioen worden. Dit is een, uh, een afstand waarbij alle meiden gewoon goed gereden hebben. En uh, het kan alle kanten nog op gaan. Iedereen zegt Sablikova, zijn wust. Dat wordt het podium in willekeur gevolgen. Denk jij dat ook? Um, uh, Sablikova viel mij net wel een, net wel een klein beetje. Ik denk dat Perstijn, Perstein, wordt wel een hele gevaarlijke. En ik denk dat daar ook echt, echt wel wat strijd gaat komen tussen Irene Wust en Claudia Perstijn. Irene Wust heeft zich toch al een paar keer behoorlijk uitgelaten over het vermeende dopingverhaal rondom, uh, rondom Claudia Perstijn. Er zijn absoluut geen vriendinnen van elkaar. Dus... Ja, het is meer dan alleen maar een Europese kampioenschap. Irene wil gewoon heel graag van Claudia Pesta winnen. We zien uh, Jekaterina Lobisheva en Anouk van der Weijden natuurlijk ook. Uh, zien we met z'n tweeën klaarstaan. Valse start volgens mij voor Lobisheva. Ja, die ja, maakt uh, duidelijk de beweging voorwaarts. En dan kan uh, de Duitse starter Bernard Maier afkomstig volgens mij uit Insel. En ook volgens mij bezig aan zijn laatste toernooi als starter. Moet, uh, kan niet anders dan uh, beide dames terugschieten. Toch Ter ook wel een nadeel voor uh, Anouk van der Weijden. Want die moet het natuurlijk ook voorzichtig aan gaan doen bij die tweede start. Want er mag maar één van zijn start per rit uh, gemaakt worden. Van der Weijden een jaartje jonger dan Lobisheva. En een verschil in uh, erelijsten, want het is het zesde EK alweer voor Lobisheva. Beste prestatie behaalden zij uh, in Hamar twee jaar geleden. Daar werd ze vierde, toen net niet op het podium dus. Het is het eerste Europees kampioenschap voor uh, Anouk van der Weijden... die uit uh, Nieuwveen komt van origine, maar in Heerenveen woont. De het eerste seizoen uh, traint onder Renate Groenewold bij die ploeg van op is op voordeelshop. En ze via die schaatsweek hier naar dit EK toe reed. Tweede start moet goed zijn. staat stil. Ja. ja, toch een kleine beweging, maar de start keurt het goed. Het is natuurlijk ook moeilijk hè, met die wind om stil te staan op, uh, als je die wind in de rug hebt geblazen. Lobisheva, misschien wel favoriet op de 500 meter. Opent in Ls 62 of in 1062. Dat is een goede openingstijd uh, voor die Lobisheva. 1086 de openingstijd van Anouk van der Weijden. Armen los op de kruising. Lijkt een beetje prikkerig als je kijkt naar de slag van Van der Weijden. Die ook achterstand houdt van een meter of 15 op Lobisheva. Lobisheva moest wel duidelijk inhouden aan het einde van de kruising. Het kwam niet goed uit bij de bocht en daardoor, mede daardoor en door de binnenbocht komt Van der Weijden terug. Maar Lobisheva gaat de rit winnen. Wist 40-22. Lobisheva komt daar niet aan. 40-62 voor de Russin. 41-13 voor Anouk Van der Weijden. Daar had wat meer in gezeten wellicht voor de Nederlandse. Hebben. Ja, nou 41. Uh, 1, ik vind het nog uh, niet eens zo heel erg slecht. En het waait hard hoor. En ik zag wel, de, de, de Russische die is toch even iets groter en toch iets sterker. En die kan dan toch wel een beetje door die wind heen rijden. Als het eenmaal op, op snelheid is, zo'n die, die, zo'n zo, zo groot lichaam, dan dan en met, met al die kracht. Dan kun je beter door zo'n zo laatste buitenbocht heen komen. Nu lijkt mij starten sowieso al moeilijk op die smalle ijzers. Maar laat staan als er zoveel ja, wind ja, in de lucht. staat. Dat is natuurlijk wel heel lastig. Maar als je staat daar, ik heb daar vanochtend rondgereden. En juist daar waar de stad is, daar komt de wind echt binnen gedwaaid. Dus het is heel moeilijk om daar gewoon stil te staan. Want die vlaggen die staan strak en het waait daar echt hard. Er stond daar vanochtend uh, vlak bij de start stond er een tent. En die waaide bijna gewoon op het ijs. Ja, het waait er gewoon hard. Het waait er heel hard. En het is Tent... heel, heel moeilijk om juist dan stil, stil, stil te blijven staan. Ten staat er gelukkig nog. We zien uh, ja, daarbij de start ook de Tsjechische vlag. En niet alleen voor Martina Sablikova, maar ook voor Karolina Erbanova. Dame 19 jaar nog maar pas. Een jong talenten wereldkampioen ja. trouwens bij de junioren. En wat mij betreft ook een van de favorieten voor de afstandswinst op deze 500 meter. Het is de laatste rit aan tegenstander Julia Skokova Die ook een beetje beweegt. Hij wacht ook wel lang hoor. Die ja. Duitse starter Bernhard Meijer, die denkt het is mijn laatste toernooi neem het er eventjes van als starter op deze 500 meter. De valse start is trouwens voor de buitenbaan voor Julia Skokova De 29-jarige 29 maar Erbanova. Dus wellicht een van de favorieten om deze afstand in ieder geval te winnen. Dat deed ze trouwens de afgelopen twee seizoenen twee jaar geleden in Hamar. Vorig seizoen ook in Colalbo. Maar dan zie je altijd op de langere afstanden dat daar deze Erbanova eh, te veel tijd weer inlevert voor dat algemeen klassement. Ze staat weer klaar achter de startstreep. Neemt de starthouding weer aan. Net als haar Russisch Opponenten. Met netjes met de schaatsen achter de startlijn. En dan is de laatste rit vertrokken. Iedereen Wiest, laten we dat niet vergeten. 40-21, tijd met de onderste gecorrigeerd aan de leiding. Hier komt Erbanova op de 100 meter in 10-69. En daarmee is ze ietsje sneller dan Wiest. Ietsje langzamer dan Lobisheva was. Maar nu komt de drop aan, dus op de kruising. Met die tegenwind en met Skokova in haar rug. Maar de Rusin komt niet echt dichterbij. Het verschil blijft een meter of 15. De laatste buitenbocht. Moeite ook duidelijk om te nieuws. zien. Bij Carolina Erbanova. De Rusin komt in de buurt. Erbanova op de laatste 100 meter. Armen weer los. Lijkt een beetje zoekende te zijn. 40-21, de tijd van Wust. En die gaat er dan in de laatste rit ja. toch aan. 39-87 is ook een bare En daarmee wint Carolina Erbanova weer de 500 meter. En is zij de enige die sneller is dan Annie Vriesinger 11 jaar geleden was. Erbanova wint de 500 meter. Wist wordt tweede, maar legt een goede basis voor het podium en misschien wel die titel op dit Europees kampioenschap. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier is Freddy van Tijn. In Peru is het proces tegen Joren van der Sloot begonnen. Hij wordt verdacht van de moord op de Peruaanse Stefanie Flores. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel en een schadevergoeding van 50.000 euro. Van der Sloot heeft anderhalf jaar in voorarrest gezeten.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 En de gemeente Nijmegen heeft winkeliers en winkelpersoneel opgeroepen... om niet met de auto naar de binnenstad te komen. Nu de parkeermeters defect zijn, is de gemeente bang... dat veel mensen van het parkeervoordeeltje gebruik willen maken. Het is uitverkoop en ook zondag zijn alle winkels in het centrum open. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. ANEB Verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat Viede tussen Rolofwagensveen en Dorp 7 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A9 om richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Heemskerk 3 kilometer. Voor een spoedreparatie is de linker rijstrook dicht. Van de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal West 6 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is daar de rechter rijstrook dicht. veel vertraging op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel 6 kilometer vanaf Knoopend Gouwen. Er is een ongeluk gebeurd. Bij Nieuwerkerk is de weg dicht. U wordt er langs geleid via de af- en oprit. Je kunt beter omrijden via Den Haag over de A12 en de A13.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 Goedemiddag, Dnws het Radio 1 Journaal met Robert Beder en Bert van Sloten. Ja, schaatsen, hoogwater en uh, nieuwe kardinaal en pensioen, dat zijn de hoofdthema's. Schaatsen natuurlijk het Europees kampioenschap in Budapest. En we blijven het hoogwater in, uh, in de gaten houden natuurlijk. Straks na vijf uur vertelt burgemeester Reewinkel wat de laatste stand van zaak is. En na de waarschuwing van de Nederlandse bank gisteren over de pensioenen... hebben de werkgevers gezegd dat het een beetje volbarig is. Straks horen we wat minister Kamp daar weer van vindt. Maar eerst het schaatsen natuurlijk het EK in Budapest. Want de 500 meter zit erop. We hebben even naar uh, de stand gekeken. Drie Nederlanders bij de eerste tien. Erben en Sebastiaan. Ja. Uh, niet slecht toch? Nee, dat is uh, zeker niet slecht. Nu is het natuurlijk maar de 500 meter. Dus dat is altijd dan uh, lastig in te schatten hoe zich dat verder gaat verhouden. Uh, maar Wüst inderdaad op de tweede plaats van de wijde zesde. De Vries negende. Diana Volkenburg valt er dan net buiten met uh, de elfde plaats. De verschillen onderling. Erbanova wint dus de 500 meter. 2,4 seconden, 2,04 seconden heeft ze dadelijk voorsprong op de 3 kilometer op Wust. Maar Erbanova is geen goede dame. Uh, tenminste uh, in vergelijking tot de topfavorieten op die lange afstanden. Dus we moeten eigenlijk naar Wust al kijken. En dan valt het vooral op, Erben. Dat Wust ten opzichte uh, uh, van Sablikova al een hoop tijd pakt. Bijna 9,5 seconden heeft ze voorsprong straks op de 3 kilometer. Ik vind dat heel veel. Ja, dat is inderdaad heel veel. Dat is toch... Ik kan me nog herinneren, het het in Colalbo in 2007. Toen had Irene Wies ook een enorme voorsprong op Sablikova op de 500, met 1,4 seconden. Maar het is nu nog 1,6 seconden. Het is zelfs nog meer dan dat ze toen hadden. Dus het is wel een hele, hele goede uitgangspositie als je kijkt tussen Sablikova en Irene Wies. Maar, maar hij moet wel ja. anders: Dat is Pechstein, Claudia de ja. veteraan. Die, uh, die zitten wel kort achter hoor. Die zitten, ik denk dat het echt een strijd gaat worden tussen Irene Wüst en Claudia Perstijn. Twee seconden en 76 honderdste van de seconde is het verschil tussen uh, Perstijn en Wüst. Straks, later vandaag, op de drie kilometer. In de wetenschap dat uh, Irene Wüst na Claudia Perstijn rijdt. Perstijn rijdt straks in de negende rit tegen Diana Valkenburg. Wüst komt daarna in de tiende rit tegen Olga Graaf uit uh, Rusland. Daarna krijgen we nog Linda de Vries tegen Ida Nyantun. En in de laatste rit Martin. Na Sablikova, die dus heel veel tijd moet goedmaken ja. tegen Anouk van der Weijden. Maar Wust heeft dus inderdaad op dit moment de meeste concurrentie van die uh, Claudia Perstein. Het feit, en we willen het natuurlijk nog even aanstippen... ...dat er maar één dame onder de tijd van uh, Annie Vriezingen duikt van elf jaar geleden. Nu zijn de omstandigheden lastig, er staat veel wind. Maar toch, maar één dame die dat lukt. Zegt dat toch ook wel wat? Het zegt wel wat, maar ik denk ook dat je wel moet kijken naar, naar die wind. Want het waait echt heel erg. Had. En daar hebben die dames gewoon heel veel last van. Als het nou wind stil was geweest... En er was dan maar één dame onder, onder die tijd van Annie Friesingen gereden. Dan had ik echt gezegd van nou, het niveau is hier echt gewoon slecht. Maar dat kun je gewoon niet zo één op één zeggen. Goed, dat is dus te negatief gedacht van mij ja. uh, op dit moment in het uh, toernooi. Gelukkig is het droog gebleven trouwens op de 500 meter. De verwachting is dat dat ook zo blijft de rest van de avond. Dus gedurende de drie kilometer die dadelijk om vijf minuten voor vijf weer uh, verder gaat. Het is droog gebleven. En de lampjes gaan aan, hè? De lampjes gaan aan bij het uh, kasteel dat dus luistert naar de naam Vaida Hunyat. Wij gaan uh, eens even mooi achteroverleunen, de zaak op een rijtje zetten en genieten van het prachtige uitzicht in de buitenlucht kan gewoon heel erg mooi zijn. Het is tien minuten over half vijf. Paus Benedictus heeft bekendgemaakt dat Wim Eijk kardinaal wordt. Nederland heeft nu twee kardinalen. Kardinaal Simonus is 80 jaar geworden... en mag niet meer meestemmen over of meedingen naar het pauschap. In de regel wordt dan de aartsbisschop van Utrecht de nieuwe kardinaal. En die nieuwe kardinaal die hebben we nu aan de lijn. Wim Eijk. Om te beginnen, monsieur Eick, gefeliciteerd... Hartelijk dank. Ja, hoe krijg je dat dan te horen, dat je kardinaal wordt? Belt de paus persoonlijk op? Nou, dat is, het zou het een mooi waard te zijn. Uh, nee, hij, uh, de Nuncius heeft mij gisterenmorgen van het heugelijke uh, feit op de hoogte gesteld. Ja, de Nuncius is de ambassadeur bij het Vaticaan, hè? Ja, zeker. En die heeft tegen u gezegd, van nou, u wordt kardinaal. Gaat dat in, in zo'n soort gesprek? Ja, hij heeft me aangekondigd dat de paus uh, uh, vandaag bekend zou maken tijdens het angelus na de uh, bijzondere mis op drie koningen in de Sint-Pieter... Uh, dat uh, ik een van de kandidaten zou zijn om tot kanaal te worden gecreëerd... op 18 uh, februari. Dus het was niet echt een grote verrassing voor u vandaag? Vandaag was het geen verrassing, uh, gistermorgen wel. Ja? Uh, kunt u die verrassing eens omschrijven? Nou ja, het is uh, toch wel... Kijk, het is uh, op zich een hele eer als je tot uh, lid mag worden van het uh, kanalencollege. Ik zie het overigens op de eerste plaats wel als een dienst aan Christus en zijn kerk en ook aan de paus. De kardinalen samen vormen een soort senaat van de paus en adviseren hem ten aanzien van belangrijke zaken. Uh, het betekent wel een bepaalde verantwoordelijkheid ook op het niveau van de wereldkerk. Maar was het nog spannend dat Nederland een kardinaal zou krijgen? Want het is gebonden aan een maximaal aantal. Hè? 120 kardinalen mogen er maximaal zijn. En was het nog spannend dat Nederland weer een nieuwe kardinaal zou krijgen? Je moet het altijd afwachten. Eh, men eh, wil 120 kiesrechten kardinalen hebben. En eh, wat men altijd als regel hanteert is... dat wanneer de voorganger, als die kardinaal is, nog stemgerechtigd is... wordt zijn opvolger niet kardinaal. En eh, ja, kardinaal Simonus is vorig jaar november 80 jaar geworden. En daarom was nu de mogelijkheid om de huidige aartsbischof van Utrecht te benoemen tot kardinaal. Ja, maar ik bedoel spannend in de zin van zijn er dan... is Nederland nog groot genoeg, als ik het zo mag zeggen? Nou ja, kijk, het hangt er altijd van af hoeveel mensen er nog voor je zijn. Ja, want er kunnen ook elders uh, aartsbisschoppen zijn met een aartsbistel... maar dat belangrijk is, en die ook aan de beurt zijn. Ja. Het is wel zo dat uh, het een traditie is geworden... dat de aartsbisschop van Utrecht kardinaal is geworden. Uh, die traditie is begonnen met kardinaal de Jong. Hij werd in uh, 1946 kardinaal... vanwege zijn moedige optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè. Met name vanwege zijn... Uh, Protest, protesten tegen de deportaties van Joden. Uh, wat gaat er voor u precies veranderen nu? Nou ja, in principe, uh, in directe zin, niet zoveel. Want uh, ik blijf gewoon aartsbisschop van Utrecht. en voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Uh, wel is het zo dat er af en toe vergaderingen zijn van het uh, Kardinale College in Rome. Hè, de zogenaamde consistories. Uh, dat is dus wel een, een, een ja, soort werk, een verplichting die erbij komt. Ja. En verandert er iets voor de Nederlandse, de gewone beminde gelovigen zal ik maar zeggen, voor de Nederlandse katholiek? Nou, in directe zin natuurlijk niet. Uh, op zich is het natuurlijk wel uh, mooi als, als Nederland ook een kardinaal heeft. die bij een eventueel volgend uh, conclaaf. Uh, uh, aan de verkiezing van de nieuwe paus deel kan nemen. Ja, waarom is dat van belang? Nou ja, het is natuurlijk, kijk, het is niet uh, onbelangrijk. Uh, wie de paus is. Hè? Het is toch de leider van de kerk over de hele wereld. Paus is de opvolger van de eerste onder de apostelen van Petrus. Hij benoemt alle bisschoppen over de hele wereld. Dat wil zeggen, voor katholieken hè, is de paus ook de, de, de stedenhouder van Christus hier op aarde. Ja, het is niet uh, onbelangrijk als je een mogelijkheid hebt... om uh, daarin hè, ook je stem te laten klinken. U bent nu kardinaal. Is, is, het nu, is het nu ook klaar? Of komt er nog een ceremonie of uh, nog, nog uh, een gang verder in de procedure? Of is dit het? Ik ben nog geen kardinaal. Uh, officieel zeggen we, je moet tot kardinaal worden gecreëerd door de FAUS. Hè. Dat, uh, is, dat gebeurt door het overhandigen van de kardinaalsbaret. En uh, dat gebeurt uh, tijdens het consistorie van 18 en 19 februari aanstaande. Ja, en nu bent u een prins van de kerk, hè? Zo heet dat. Uh, dat. Die term wordt wel eens gebruikt, maar dat gaat dus in vanaf 18 februari. Ja. Nou, ik wens u nog een, een hele mooie dag en uh, succes, ook als kardinaal. Ja, hoor, hartelijk dank. Dus zo dadelijk minister Kamp over de tekorten bij de pensioenfondsen. Majest. Wijnand Zwaan bij de AWB voor de verkeersinformatie. vrijdagavondspits, Dus valt het mee, Wijnand? Ja, het valt reuze mee. En dat heeft alles te maken met de kerstvakantie. Eigenlijk zijn er maar twee wegen waar uh, echt problemen zijn. Dat is op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarsbergen en Veenendaal West. Zeven kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En goed nieuws voor de A20. Van Gouda naar Rotterdam. Er staat bij Nieuwe Kerk aan de IJssel nog vijf kilometer na een aanrijding. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten en Robert Meder. Eigenaren van vakantiehuizen krijgen volgend jaar meer rechten. Nu krijgen ze soms geen cent meer terug voor hun woning... als een projectontwikkelaar het vakantiepark opkoopt... om er luxe huizen op te zetten. Maar vanaf volgend jaar krijgen de eigenaren van die huisjes meer geld. De ANWB en de recreatiesector hebben dat afgesproken. Verslaggever Theo Verbrugge ging kijken op het vakantiepark Ridderhof... in Lagevuurse samen met een bewoonster, Aki Hoekstra... Het is een prachtig park, wat midden in de natuur ligt. Waar, uh, bij de bewoners ook, de natuur hoog in het vaandel staat. En dat kun je ook wel zien. Er is uh, eigenlijk, uh, we hebben geen uh, horeca en uh, dat soort dingen. Dus... Het is een, een sobere park, het zou is je een kunnen zo... zeggen. Het zijn kleine, bescheiden huisjes. huisjes ja. Geen pratserige, grote... Absoluut niet. Geen, uh... Zijn het rijken allemaal die hier wonen? Ik denk het nee, niet echt. Hè? Het zijn mensen met een, een, een kleine beurs, die het nou... Uh, ja, wel kunnen behappen, maar uh, het is natuurlijk heel erg triest... dat wij moeten plaatsmaken voor mensen met een grote beurs. En dat is uh, niet dat ik een mens met een grote beurs niks gun... maar er zijn nog zoveel andere uh, stukken grond. En laat ons hier uh, zitten en laat ons genieten van dit prachtige stuk natuur. We gaan even naar nummer 62, want dat is uw huisje. Dat is ons huisje, ja. Ons met u en uw man? Ja, klopt. Ik zou zeggen, ik moet u hoe lang heeft u dit huisje al met uw man? Dit huisje hebben wij zelf 12 jaar. En we hebben hier zelf heel veel aan opgeknapt. Mijn man is erg handig in het klussen. En heeft er altijd heel erg veel plezier in. En dat hebben wij, ja, met veel plezier hebben wij ons, ons nestje ervan gemaakt. Ja. Ja. Hoeveel zou het waard zijn, denkt u? Uh, wij hebben dit laten schatten, laten taxeren op 65.000 euro. Geschat op 65.000. Wat zou u er nu voor terugkrijgen? Uh, nul omdat uh, ik kan het niet verkopen door uh, het uh, verkopen van het park aan een projectontwikkelaar. Niks. Dus het is gewoon een uh, enorme kapitaalvernietiging. U, want de grond is gehuurd, is gehuurd. En daarom is het uh, gebouwtje, het, het huisje niet van u. Het huisje is. Uh, is wel van u, maar je kunt er niks mee. Je kunt het niet verkopen. Nee, niet meer. Nee, nee. Uh, als het in de normale omstandigheden had ik het gewoon kunnen verkopen. Natuurlijk wel in overleg met de, de, het parkeigenaar. Maar nu uh, de projectontwikkelaar hier hele dure uh, bungalows wil neerzetten eigenlijk uh, om te investeren, zeg maar uh, ja. moeten wij hier weg en is mijn ja. huisje 0,0 waard. Wat zo... die regeling is. Ja, die regeling biedt gewoon meer ruimte. En een staakerven en een chalet zet je op een dieplader en kan je verplaatsen. En deze huisjes, nou in elk geval, ik denk dat je 90% helemaal niet kan verplaatsen. Ida Matthijsen van de AUB ja? praat met de bewoners. Legt uit dat ze een afspraak heeft gemaakt met de recon om dit soort... Uh, voorvallen, uh, beter te begeleiden. Daar komt het op neer. Ik hoor het u uitleggen. Ja, beter te be begeleiden. Dat klinkt alsof wij mensen bij de hand gaan nemen. Dat gaan we niet doen. Maar we geven mensen de ruimte om het met de ondernemer af te spreken. En die ondernemer zal niet zomaar op kunnen zeggen die moet met mensen gaan onderhandelen. Ik wil wat anders met mijn terrein. Wat moet ik jullie als schadevergoeding betalen om jullie weg te laten gaan, zodat ik in de vaart van de volkeren mijn terrein verder kan ontwikkelen. En dat betekent in de praktijk dat bewoners als deze hier... meer zullen gaan krijgen voor hun huisje. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik vermoed dat dat voor de meeste bewoners het geval zal zijn. Tot Behalve huisjes die... En zo goed heb ik nog niet gekeken. Maar als het echt niks meer waard is, dan wordt er nu gewoon gekeken... wat is dat huisje waard? Wat is nog de gebruikswaarde of de economische waarde? Of, maar ik wil vooral die ruimte aan de rechter laten... om te bepalen wat die huisjes waard zijn. Want er is weinig jurisprudentie over. Maar met die afspraak geeft u de rechter eigenlijk meer ruimte? Ja. Maar betekent dat nou dat jullie dan hier kunnen blijven? Dat betekent het niet, maar het betekent dat jullie misschien... meer kunnen onderhandelen over de waarde van jullie huisje. Mogen we niet blijven, dan is deze nieuwe regeling natuurlijk geweldig... want dan krijgt iedereen toch iets meer dan wat uh, nu is, 1350 euro. Dat is gewoon een verplaatsingwaarde uh, ja. voor je huisje. Ja, voor, voor een caravan, dat, dat kan met onze huisjes helemaal niet. Wij zijn er blij mee. Water zoekt het laagste punt op. En in de provincie ligt Grauw op een van de laagste plekken. Het recreatiepark bij Grauw werd gisteren al ontruimd. En ook bewoners van het naastgelegen eilandje... dat in de volksmond de beurt wordt uh, genoemd... zijn geadviseerd om te vertrekken. Maar daar heeft niet iedereen gehoor aan gegeven. Ligt hier een woonboot. Ziet er heel verlaten uit. Nou, dat is maar goed ook, want... de woonboot zelf ligt op een ponton, drijft. Maar een tuintje... Er is weinig meer van over. Hier is echt al een heleboel water over de kader gespoeld. Het water om het eiland staat hoog. De kades zijn verzadigd. En dat betekent dat er hier en daar zelfs al wat water doorheen loopt. Er is zelfs al op bepaalde plekken wat water over de dijken heen gegaan. Er staat hier een boerderij. Eens kijken of er iemand thuis is. Want hier zouden ze in ieder geval nog zijn achtergebleven. In de schuur is het in ieder geval droog. Daar hangen overals. Er staan klompen. Er wordt duidelijk gewoon nog gewerkt. Mevrouw Wartena. Ja. de bewoonster van deze boerderij? Ja, met mijn man. Die slaapt nu even. Een van de weinigen die nog op het eiland de beurt is, hè? Nee, hier zijn nog meer. Die zijn ook gebleven. Wij hebben 18 schapen. Daar is verderop nee, een. Die heeft... Uh... Nog 40 of 50 schapen en nog koeien. En nog een verderop heeft nog meer schapen. Maar die zijn ook gebleven. Waarom? Vanwege de dieren? Ja. Loop even naar buiten. Voor de boerderij zit nog een klein stukje gras. Het is hoger geweest. Het water is hoger geweest? Het is op het erf. Kijk, dit zit al op het erf. Een halve meter op het erf geweest. Want waarom blijft u? Nou, we zijn wel wat gewend. Als de winter komt, zijn ze in paniek, die, die nieuwe mensen. En wij denken, dan moet je bruine Wonen en rijst en meel, dan kan je paddenkoek bakken. Melk, we hebben geen melktank meer, anders had je melktank. Nou ja, dan de jachter en, en, en de kaartmelk dat raakt dan eerst op. Maar anders met eten en zo. Dat, dat ben je van vroeger, van jong, mijn man is daar geboren, ik kom nog verder van het andere eiland. We zijn er dus van jongens al wel gewend geweest. Ze maken u niet gek? Nee. Van het pontje komt net... De burgemeester Tom Baas van de gemeente Bornsterhim gaat u even rondkijken. Ja, ik was hier gisteravond ook laat en ja, dan is het natuurlijk al een stikdonkere nacht hier, dan kun je het niet zien. Uh, maar ik had nu even tijd uh, naast alle andere beslommeringen om even te kijken en te zien hoe de vlag erbij hangt, even met de mensen te praten die hier nog zijn. U had mensen geadviseerd om weg te gaan, toch zijn er een aantal mensen die blijven. Ja. Is dat verstandig? Uh, ik vind het niet verstandig, anders hadden wij natuurlijk niet geadviseerd om weg te gaan. Maar uh, we hebben er wel uh, voor gekozen om ze uh, niet uh, daartoe te dwingen. En dat ligt met name in het feit dat er niet direct levensgevaar is. Uh, het is niet zo dat, uh, dat het water zo hoog komt dat mensen daarin uh, risico's lopen om te verdrinken. De meeste mensen willen toch thuis blijven? De meeste mensen vinden blijkbaar elders onderkomen en de rest is hier gebleven. Heeft u wel het advies gekregen om weg te gaan? Jawel, wel, is gisteravond geweest. Maar uh, dat was eigenlijk een keus. Dat mocht je zelf weten, ze verpleegden het niet. Wat moet er gebeuren voordat u hier weggaat? Als het allemaal afgesloten wordt, elektrisch gas en, en dingen, dan, uh, kijk, dan zit je helemaal in de kou. Maar voordat u natte nou voeten krijgt, dan uh, zijn we nog wel een paar dagen verder. Ja, nou, we zitten er niet overheen. Het komt zoals het komt. Ja, bewoners die wel wilden vertrekken, die konden in een hotel overnachten. Had de gemeente geregeld, maar niemand heeft er gebruik van gemaakt. Vanuit het laagste punt van de provincie Friesland... was dat een reportage van Jessica van Spingen. Willemijn Uber is aangeschoven, dan gaan we het over het weer hebben. Gisteren heb ik op televisie gezien vertellen dat de, uh, de wind gaat draaien. Dat is Klopt. gunstig, voor het noorden van het land minste. Ja, dat is absoluut gunstig. Is, is, is die verwachting ook uitgekomen? Nog niet, nog niet, want op dit moment staat er nog steeds een noordwestenwind. Dus dat betekent dat er nog steeds wel wat water tegen die kust aangeduurd wordt. Maar, ik hoor hem maar. maar. Maar, dat klopt, er komt een maar aan. <laughs> Aankomende uren, eigenlijk in het begin van de avond, dan gaat het wind al draaien en uh, uit, het komt dan uit westelijke richting. En dat duurt ook eventjes. In de loop van de avond nacht draait je zelfs iets meer door naar het zuidwesten. Morgen overdag hebben we weer even een noordwestenwind. Ja. Ja. En dan ook aan zee vrij krachtig, tot een, misschien wel een harde wind. Maar daarna draait je in de loop dat van de rekening. Maar te vergelijken met terug. wat we de afgelopen dagen hebben nee, joh, gehad? Nee, absoluut niet. Ja. Absoluut niet. Okay. Nee, maar gaat zeker het gepaard met, uh, met water, met regen, of we houden het droog? En, nee, we houden het niet uh, droog. Maar er is natuurlijk ontzettend veel regen gevallen de afgelopen dagen. En dat gaat echt niet meer gebeuren. Wat er nu gaat vallen is gewoon een paar, paar millimeter, zeg een millimeter of vijf. En dat gaat dan aankomende uren ook gebeuren vanavond en vannacht. Want dan trekt er een regengebied over Nederland heen. Maar morgen overdag is het droog? Nee, niet helemaal. Want dan trekt het regengebied weg, maar dan maakt het een plaats voor buien. Dus dan hebben we nog steeds wel een parapluie. Het regengebied trekt weg, maar het maakt plaats voor buien. Dan denk ik thuis ja. altijd het regen in één stuk door. Maar goed. Nee, nee, dus in het regengebied regent het inderdaad op één stuk door. En met buien heb je af en toe ook zon. En dat gaat dus morgen ah ja. ook gebeuren. En de meeste zon is dan wel te vinden aan de westkust en, eigenlijk. En kijk eens iets verder dan. Hoe is het dan de tendens, zoals het zo mooi heet? Zondag ook buiig weer. En daarna verloopt uh, de week enigszins bewolkt, maar nog steeds wel zacht. Wisselvallig in het midden van de van De week krijgen we te maken met wat hogere druk, dus dan wordt het weerbeeld een flink stuk rustiger. Krijgen ook wat meer zon te zien. Gaat s'nachts de temperatuur iets omlaag, maar ik verwacht eigenlijk geen vorst. Schaatsen zitten nog niet in, nee, uh, nee helemaal niet. Nee, nee. Nee, even op op wat anders: buitenbank. we hebben heel veel berichten vanmiddag uh, uh, ook uh, gezien in diverse media over het buitenland. Heel veel ja. sneeuw in de Alpen. Ja, klopt. Ja, Hoeveel ja. is daar zo ongeveer gevallen? Kan je daar een beeld ja, van Ja, nou, er valt op dit moment nog steeds. Wat bijvoorbeeld in het westen van Oostenrijk, sneeuwt het heel erg hard, worden ook waarschuwingen voor afgegeven en tot Vannacht verwachten ze daar sinds gistermiddag zo'n 80 centimeter nieuwe sneeuw. Dus dat is bijna een meter wat erbij valt. En dat gaat dan ook gepaard met veel wind. En ook zware windstoten, wat wij ook gehad hebben. Die windstoten nemen allemaal wel wat af. Dus in die zin wordt het wat gunstiger. En dan is het daarna even wat droger. Maar morgen, aan het eind van de dag... Wachten tot maar nog dat, is, dat is het westen van Oostenrijk, de andere skigebieden? Nou, als we kijken naar Frankrijk bijvoorbeeld, daar sneeuwt het op dit moment ook nog een beetje. Maar is het vanavond droog en morgen eigenlijk ook uh, overwegend droog. Italië houdt het ook droog, daar valt eigenlijk geen nieuwe uh, sneeuw meer Heb je een bericht over Hongarije of, of niet? Nee, die heb ik niet meegenomen. Nou. <laughs> Volgende keer. <laughs> het waait er zo. <laughs> ja, we, gaan wel even, we gaan wel even met jouw missie ook naar, uh, naar Hongarije. Want Irene Wust is daar het eco Around, heeft u eerder kunnen horen, goed begonnen. Op De 500 meter nam ze gelijk afstand van haar concurrent. Claudia Perstein en Martina Sablikova. Alle reden dus voor een lach, ook bij Wust. Ja, ja, zeker. Het is voor mij een goed begin van, van het toernooi. Dus uh, mooie tweede tijd. En, uh, ja, verschillen met uh, Claudia had ik wel liever iets groter gewild. Maar met die, Martina zijn ze wel, uh, wel oké. Okay. Dus uh, dadelijk uh, alles op alles om uh, een mooie drie kilometer neer te zetten. Ja, want ben je aan het rekenen geweest hoe groot de verschillen zijn? Uh, volgens mij uh, met uh, Claudia 14 en uh, met Martina volgens mij uh, 1.4 of zo. Ja, nog ietsje meer, zelfs bijna 1.6. Oké, okay, nou ja, goed. Maar ja, het is wel uh, een beetje met die wind, uh, het is een beetje anders dan anders. Dus uh, kijk hoe dak op 3 kilometer is. Wat, hoe lastig was het eigenlijk, die 500 meter? Want vooraf ging het alleen maar over de wind, de wind, de wind. Nou ja, de start was ik uh, niet zo uh, heel goed weg. Ik was, uh, ik was maar goed stilstaan en toen stond ik iets te lang stil. Dus was een beetje traag weg. En, uh, toen begon ik een beetje weer te rennen op de eerste omween dacht ik, oh jee, niet we nu wel gaan schaatsen. Niet net zoals vorig jaar. En, ja, dan, uh, die kruising uh, moet je gewoon een heel erg ritme hebben. En dat ging wel goed. De laatste uh, eind mag je weer wat langer rijden. Dus dat is wel een beetje wisselend qua schaatsen, maar ja, dat is ook wel weer leuk. Ja, want ik schrok nog even, want ik dacht van Pestijn die sneller opent dan Wust. En zo was het. Ja. Komt dat wel goed? Ja, maar dat kan Claudia altijd wel. Hè. Ik bedoel, voor het verleden kon ze ook altijd wel 10-8 uh, of zo of 10-7 openen en Deze vandaag weer. Dus, uh, wat dat betreft, uh, ook al ben je 39, kun je nog steeds heel hard schaatsen. En uh, het is gewoon uh, een geduchte concurrent en uh, wat dat betreft uh, een waar ik de komende dagen zeker rekening mee moet houden. Ja, maar dat is in ieder geval een ander begin dan uh, andere jaren wel eens, Want meestal stond hier zo'n moeizaam, uh, moeilijk kijkende wust na de 500 meter. En dat is verder van nu hè? Nou, niet meestal, maar soms wel ja. En uh, vorig jaar uh, had ik na de 500 meter uh, had ik eigenlijk het toernooi al wel een soort van uh, weggegeven. En uh, nu zit ik er vol in, dus uh, dat voelt een stuk beter. Heb je nog uh, oog van de omgeving? Kijk eens achter je. Ja. ja, het is natuurlijk wel een uh, fantastisch mooi plaatje, absoluut. En bij dat plaatje zitten nog steeds Emma Wennemars en uh, Sebastian Timmerman... die nu naar weer een ander plaatje zitten te kijken. Want ze zijn weer aan het schaatsen. Ze zijn weer aan het schaatsen. Een hele armee is op dit moment uh, aan het rijden. Dat is een uh, Belgische dame van 23, komt uit Leuven. Komt ook uit het uh, inline-skaten, zoals uh, ook uh, de twee Belgische mannen... die we morgen in actie gaan zien. Want het is Ladies Day vandaag, na de 500 meter. Nu dus de tweede afstand, de drie kilometer. En Wust die we net hoorden, heeft inderdaad alle reden tot tevredenheid. Want haar voorsprong is er inmiddels op. Perstijn dus, nog maar. Een keer gezegd. 2 seconden en 76 honderdste straks omgerekend na deze 3 kilometer. Toe En Wust rijdt straks na Claudia Perstijn. Perstijn in het tweede blok, want er wordt uh, nog gedweld op de 3 kilometer natuurlijk. Gebeurt na 6 ritten zitten geen Nederlandse dames in dat eerste blok. Wust is de uh, tweede Nederlandse die we in actie gaan zien na Perstijn. Perstijn rijdt tegen Valkenburg. Wust tegen de Russen in Graaf. En daarna komen nog twee ritten Linda de Vries tegen Idania toen. En in de laatste rit moet Martina Sablikova tijd gaan goedmaken. Dat hij was toch wel de grote verliezer van de openingsafstand... van de 500 meter sablikov dan tegen Anouk van der Weijden. We hebben ook een tweede blok. Zo dadelijk na vijf uur, dan kunt u het gesprek beluisteren met minister Kamp. Het gaat allemaal over de pensioenen. We hebben ook aandacht voor koolmonoxidevergiftiging. Namelijk een vreselijk ongeval vandaag in Huizen... waar drie meisjes om het leven zijn gekomen. Daar gaan we verder over praten straks na vijf uur. Vanavond om half negen een nieuwe BNN Today. Met Erik Corton en zijn favoriete muziek. Oud-hoofdcommissaris Joop van Riessen over de vrijlating van Holleder. We weten uit Betrouwbare Bron dat hij bijvoorbeeld een gepantserde auto besteld heeft voor straks. En Jakhal's Erik Dijkstra over het geweld met Oud en Nieuw en het ontslag van Co Adriaans. Wij kregen een afgebladde visie van Co. BNN Today hoor je vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.